Het Nederlandse bedrijf Infostrada Sportsgroep heeft de zaak uitgezocht en het IOC heeft de eerste plaats nu toegekend aan Nederland. En dan het weer, veel bewolking, enkele buien, tussendoor ook wat zon, vrij veel wind, het wordt 18 tot 21 graden. Morgen eerst zon, later enkele buien en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB.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 Okay, okay. Quiero rayos de sur tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Ahora wil ahora, ahora, ahora, sí. ahora sí. Quiero rayos de de José de Rico en Henrique Mendes. En de Rajas Del Sol. Welkom bij derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. GFM. Voor Zandvoort en de regio. En in derde uur uiteraard het gedicht van de week. Ik ben helemaal benieuwd, ik moet nog kiezen trouwens. Ja, jij moet nog kiezen. Ja, rond de klok van kwart voor vijf luisteraars. Het gedicht van de week. We hebben een Duitsstalige en we hebben een Nederlandstalige. En de Nederlandse dat gaat over vakantieliefde. Dus jij mag kiezen. Of het wordt een Duitse gedicht, getiteld Jij, maar dan doe. Hmm of uh, het gaat over vakantieliefde. Maar goed, daarover straks meer. We gaan straks uh, allereerst rond de klok van kwart over vier bellen met meneer De Visser. Onder het motto van gaat het weer een beetje meneer De Visser. En meneer De Visser is onze verslaggever ter plaatse in Saint-Tropez. En hij gaat, hij, ons, hij gaat ons vertellen wat uh, hij afgelopen week allemaal weer heeft meegemaakt. Uh, ik heb net even gekeken. De Formule 1 kwalificatie op Silverstone die wordt om vijf over vier hervat. Of is net hervat. Dus wellicht dat we die uitslag ook nog mee kunnen nemen in dit uur. Uh, half vijf natuurlijk het dier van de week. En natuurlijk ...mog wat verzoekjes en uh, platen. Ja, zo is en het ja. En hij is weer veilig op aarde. Andere Kuipers. Hij Speciaal voor hem, deze plaats. The romance. Goedemorgen. Dit is de internet. Kan ik je helpen? Yes. Ja. Ik probeer vliegcommander P.R. Johnson... ...op Mars, vlieg 247.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 Bye. zien we weer eens terug te horen. de Raw Band op de Zandvoortse Radio met de clouds across the moon. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. TV. Kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Simone, Simone, je ziet me nooit staan. Ik wil met haar een date, ze heet Simone Simone, ze loopt naar iedere man, maar dan naar mij alleen Zou ik betonen? Simone, oh alsjeblieft. Ik ben verliefd. Simone, geef me nou een kans. Simone, Simone, je ziet mij nood staan. We staan, Simone, Simone. Simone. Simone. Simone. was, was dit al voor plaat, ja, dan moet je eigenlijk even op YouTube kijken, want uh, dat is een uh, Nederlandse band. En uh, die heeft een soort uh, videoclip gemaakt, A la de Beatles van vroeger, van Help en, en, en Yellow Submarine. Mm -hmm. Maar dit is gewoon een band van, uh, die nu aan de weg timmert, De Kick heette ze. Voor Simone gedraaid. En, dat was voor Simone. En ik heb begrepen dat uh, onze collega George die kent een Simone. Oké, okay, nou ja, bij deze. Dus voor George van Simone. Voor de Simone van George of Schors. <laughs> we <laughs> nou. proberen een verbinding te krijgen met saint maar dat lukt helaas nog niet. Maar gelukkig hebben we nog uh, een nieuw, veel andere nieuws nieuws. Eh, dus dat gaan we straks nog eventjes weer proberen. Nou, laat ik even de zaak van, van CFM even op een rijtje zetten. Want we, CFM, we zijn zo druk bezig met van alles en nog wat. Dus ik denk, ik zet het even op een rijtje. Allereerst, u kunt natuurlijk, als u uh, naar, naar ons luistert, ook ons volgen via de webcam. En dat gaat dan van wwwzfmzandvoortnl slash cam. wwwzfmzandvoortnl slash cam. Even zwaaien. Even zwaaien. <gacht> Doen we. De, de, de, <gacht> ja. de sms'jes eh, stroom Binnen. Verder, aanstaande zaterdag, dus volgende week zaterdag, tijdens het antwoord op zaterdag, mogen wij twee keer twee vrijkaarten weggeven voor Two Generations Beach Edition op 21 juli uh, bij Beach Club Vroeger. Dus aanstaande, zaterdag, dus aanstaande zaterdag, over een week, dus komende zaterdag, twee keer twee vrijkaarten gaan wij weggeven voor dat evenement op 21 juli bij Beach Club Vroeger. En onze collega's van uh, zondag in op uh, live te beluisteren op zondag van 2 tot 5, die geven drie keer twee vrijkaarten weg voor ditzelfde evenement. Op 21 juli. Verder hebben we op aanstaande zaterdag, na ons, komt dat het Entertainment for You. Dat duurt normaal gesproken twee uur, maar die gaan nu vier uur uitzenden. En dan allemaal in het kader van het Salsa-festival. Even hey, dus leuk. De jongens gaan vier uur uw live entertainen Met natuurlijk het veel salsa-muziek. Zondag uh, CFM Zandvoort TV. De hele dag de uh, Masters of Formula 3. Uh, te volgen via kanaal 40. En uh, vanaf 12 uur kunt u ook via de radio gewoon luisteren met uh, live verslag. Vanaf het circuit door onze collega's uh, Willem van Densen en Jaap, Jaap Koper. Koper. Goed, dat was even uh, wat CFM nieuws. Oké, okay, nou goed, we gaan nog een uh, CFM verzoekplaatje draaien. Speciaal voor Darren Lefferts is deze. Van uit en Stil in mei. it is show oh, still in my Still in mind. So stay. van onze collega Daniel levert van dik uit natuurlijk, en uh, zo stil in mei. Nou, we hebben verbinding met Saint-Tropez hoor, ja zeker, het gaat gebeuren. En we schakelen snel over Robert-Jan, daar naartoe, toch? Ja, en als het goed is, hebben we meneer de Visser aan de lijn. Goedemiddag meneer de Visser. Nee, bijzonder goedemiddag, uh, Monsieur Albert. Comment ça va? Het gaat hier fantastisch, het is uh, super mooi weer, uh... Ik, ik, ik zal je heel kort uitleggen wat ik aan het doen ben. Ik ben Voor Anker uh, voor de kustcentrum B, te dobberen. Je ligt gewoon te dobberen. Te dobberen is eigenlijk het enige zinnige wat je kan doen. En af en toe een duik. En, uh, ik, heb, ik heb een speciaal zwemvest voor de hond uh, gekocht met zijn hand van op zijn rug. Dan <lacht> ja. doe ik grote lijnen aan en dan mag je rondjes bellen. En heeft hij, al, heeft hij al gezwommen? Ja, hij heeft al gezwommen. Hij gaat straks hier water. Maar hij, hij dat, is, durft hij wel op die boot? Of is hij, een beetje, hij is een beetje schrikachtig toch? Of valt het mee? Ja, hij heeft een beetje voor het geluid meer. Zeg maar, want die, die, die motor maakt natuurlijk een beetje geluid. Zoals bij de mensenmotorboot. Dat je bij de zuivel ook geen last van. Maar als zo gauw die motor begint te grommen, gaat hij ook. Dan moet hij zenuwachtig maar, uh, Ik weet niet wat hij daarin kent, in dat geluid. Maar dan moet hij ergens zenuwachtig zijn. Ik neem aan dat u zich wel heeft goed heeft ingesmeerd, of heeft u een soort dekzeiltje opgezet op, op de boot? Nou, ik moet zeggen dat tegen de overhitting gelden waar bepaalde uh, dingen. En dat is op okay. dus, dus uh, nee, het zwemmen op de zee. Oké. Het is echt hier. Nou ja, we hebben het de continu. We hebben de week uh, één middag uh, drie druppels wegen gehad. Dus ik had gehaald die tuin niet te hij was Maar helaas, dat ging ook niet door. Uh, heel langzaam begint uh, het toerisme hier op gang te komen. Het is toch wel later dan uh, de voorgaande jaren. Uh, de grote boten uh, komen nu langzaam aan en men verwacht uh, dat woensdag, dat heeft met 14 juin, vandaag, 14 de katholieke julien natuurlijk te maken, 14 juli, de bestemming van de Bastien, uh, dat de grote drukte uh, woensdag start voordat het, het grote feest gaat beginnen. Want dan heb je ook al feesten, vuurwerk en... Uh, gaan wij naar huis. Maar gaat u, gaat u zich ook onder het gedruis mengen op uh, 14 juli? Uiteraard. Uh, ik ben zelfs uitgenodigd. Uh, uh, uh, ik wil niet zeggen bij de burgemeester, maar wel bij de burgemeester van het park waar wij zitten. Oké. Okay. En, en die burgemeester heeft Stefan, die heeft een hele leuke uitspanning. En die heeft gezegd dat ik daar mag gaan dansen. Dus nou ja, dat is toch Even tussen ons, is dat die Stefan van uh, de, de witte wijn met ijs en wat wij dan een piscine noemen? Piscine, ja, ja, ja. Het is de begint algemeen bekend te worden hier in Piscine. Ja, ook in Zandvoort hoor, dat kan ik je inmiddels mededelen. Ja, heb je eraan gewerkt? Ja, zeker weten. <laughs> dat goed gedaan, hè? Ja. ja, dat heb je goed gedaan. Maar wil je Stefan dan ook even een goede uh, 14 juli wensen namens ZFM? Dat zal ik zeker doen. En uh, ik wou dat ik het kon uh, delen met jullie. In het uitzicht van alle boten die hier buiten gaan liggen. het gaat vanmiddag goed, alles van binnen geloosd. Maar ja, helaas gaat het niet over de radio. Dus uh, nee. Uh, ik, ik ben bang dat het toch een hele heet week uh, wordt. Oké, okay, maar jij zei net al: van 14 uh, juli ga je vieren. en dan in die week erop ga je weer richting uh, Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Er ja. moet ook een keer wat geld verdiend worden. Hè, natuurlijk. Ja, maar jij, jij zit dat toch niet alleen voor vakantie? Jij doet dat tussendoor toch ook nog af en toe. Uh... in ik heb wat gedaxeerd nog. En, uh, maar ook uh, in, in, in deze rol is het erin op dit moment. Ja, het, zoals het... De hoge segment van de boten, dan wordt op de hier van alles nieuw rond. Het is dus leuk om te zien dat uh, het grootste gedeelte wat hier nieuw rondvaart, is van Nederlandse makelij. Uh, dus daar heb ik het over een, een Heese een amos, een Dat zijn dus de boten die hier splinten, die rondvaren. En uh, ja, worden er worden dus wel de buitenlanders gekocht. Want wij Nederlanders hebben, hebben wat dat betreft een goede reputatie, hè, wat betreft uh, scheepsbouwen. Dat is uh, allemaal correct. Ja. ja. Goed, meneer de Visser. Uh, nog even, uh, uh, de inwendige mens van de week ook uh, niet vergeten? Uiteraard niet vergeten. We hebben bijzonderlijke gegevens gegeten. Uh, uh, zoals je weet is hier uh, de Cote de Provence de Rosé... ...is hier een favoriet boven de Chardonnay... ...want de Chardonnay komt meer in de Nederlandse richting... vind ik dan zo... ...maar hier, is deze Rosé is zo lekker... ...en het vreemde is dat als je die Rosé mee naar huis hebt... ...dat die niet lekker smaakt... ...dat heb ik dan zo nog geweest... Goed, meneer de Visser, wij wensen u en mevrouw de Visser uiteraard nog een hele fijne week. En met name natuurlijk de 14 juli. Wij zullen aan u denken. Oké. Okay. En uh, wij gaan elkaar dan uh, volgende week weer zien in het Zandvoortse. Ja, doe de groetjes daar en uh, bedankt voor je belletje. Graag gedaan en ik zou zeggen, abiento. Abiento? Dat was meneer de Visser. Ik zie hem al helemaal graag op zo'n snelle motorboot. hè? Gewoon in dat, deze plaat op de achtergrond. John, ik weet wel waarom je deze plaat uitgekozen hebt. Natuurlijk uh, Miami Vice, hè? Ja, vanwege die, die speedboot natuurlijk. Die speedboats, maar ja zeker. meneer en mevrouw de vissen heerlijk liggen te dobberen. Saint-Tropez. Je hoorde op zich, juist daar wel een live verbinding met Saint-Tropez. Jean-Michel Scharra was dat. En Crockett's team. Het is tijd voor woef woef Dier van de Week. Ja, en het Dier van de Week deze week luistert naar de naam Vinnie. En Vinnie is een heel jong en zeer actief hondje. Hij is in het asiel terechtgekomen omdat hij het niet goed kon vinden met het andere hondje van zijn voor, in zijn vorige huis. Daarom liep hij ook steeds weg. Vinnie kan niet goed tegen alleen thuis zijn. En laat dat weten door een flinke keel op te zetten. Hij is erom op zoek naar een huis waar, veel aan, waar hij veel aandacht krijgt. En waar altijd wel iemand thuis is. Ook zou hij het leuk vinden om mee te gaan naar het werk van zijn toekomstige nieuwe baasje. Vinnie is bij de hand. Maar, maar sociaal uh, naar soortgenootjes katten is hij niet gewend. Het is een echt allemans vriendje. Hij is grappig, eigenwijs en vrolijk. Kortom, een heel leuk hondje. Dus ik zou zeggen, ga snel eens langs om kennis te maken met deze vrolijkert. Hij gaat ook graag mee voor een duinwandeling. En waar verblijft Vinnie op dit moment? Vinnie verblijft momenteel in het dierenthuis Kennermeland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023 571 3888. 023 571 3888. Of www.dierenthuiskennermeland.nl. En een Dierenhuis is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Ga daar zeker een keertje een kijkje nemen in het dierenthuis Kennemerland Voor alle leuke dieren die daar wachten op een nieuw baasje. wwww.nl Dierenhuis land.nl voor meer informatie. En Vinnie was deze week hier van de week. Ja, ja jo. Dat was Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. FM Race Radio. Pit Report, Report. Ja, het zit erop eindelijk de kwalificatie voorbij van de Formule 1 van Groot-Brittannië op Silverstone. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wie er op pole position staat. Ja, het was nogal een natte toestand daar op Silverstone. Vandaar dat halverwege Q2 de zaak werd afgevlacht. En even na, drieën, even na vieren weer werd hervat vanwege ernstige regenval. Maar Moet we het morgen ook hebben tijdens de race. Ja, dan krijgen een wet race. Maar goed, nou vorige week was het ook al een hele spannende race op uh, Valencia. Of twee weken geleden alweer, geloof ik. Uh, ook met een verrassende uitslag. En ook nu uh, is het weer uh, ja, een uh, tombola geworden. Mede natuurlijk ook door het weer. Nou, wie start er van Pool? Uh, niemand minder dan Alonso. En als hij naar rechts kijkt, dan ziet hij daar staan Mark Webber. En op de tweede, tweede startgrid staat, verrassend, Michael Schumacher. Ja, het is altijd bekend dat hij goed uh, rijdt in de regen. En op vier, Vettel. Ja, ja, ja, Vettel op 4. Dus no. Alonso Pool, gevolgd door Mark Webber. Michael Schumacher op 3, 4 Vettel en Massa op 5. Morgen vanaf 2 uur live te volgen bij RTL 7. De Grand Prix Formule 1 van Groot-Brittannië op Silverstone. En de GP2 oh. die gaan we natuurlijk ook volgen morgen vanaf 5 uh, voor half 11 live op tv Ja RTL 7. Maar daar hebben we niemand minder dan uh, Guido van der Garde die daar uh, mee rijdt. Dus daar kunnen we ook naar gaan kijken. We houden de autosport in de gaten en natuurlijk vanaf volgende week... de op ZFM volgend weekend. En dat begint eigenlijk al op donderdag, hè? Met op donderdag testen, testen, ja, je zei en donderdag, en, uh, vrijdag, zondag. Donderdag, vrijdag, zondag en zondag en zondag natuurlijk de hele dag live te volgen op ZFM Zandvoort TV. Kanaal 40, digitaal en analoge kanaal 45. De Beach Boys zijn inmiddels gearriveerd, Dus zo, zo dadelijk na vijf uur entertainment voor jou. Gaan jullie. Gaan met z'n tweeën doen? Uh, met, ja. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja, okay, ja. Rudy en Aldo, dus zo dadelijk na vijf uur. Je de Soul to Soul en Dreams a Dream. En daarmee werd het kwart voor vijf. En dat betekent tijd voor het gedicht van de week. En het gedicht heet deze week...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 Ich will dir etwas sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Wo ich auch bin, was ich auch tue, ich hab ein Ziel und dieses Ziel bist du, bist du. Ich kann nicht sagen, was du für mich bist. Sag, dass ich dich, dich nie verliere. Dich lieb leben, das kann ich nicht mehr. Nichts kann mir trennen von dir. Du, du allein kannst mich verstehen. Du, du darfst mir nie mehr von mir gehen. En dat was en weer het gedicht van de week bij CFM. Het gedicht van deze week heet Du. Heb je ook een gedicht van de week? Stuur hem naar redactie at En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. Natuurlijk ook tv, internet en noem maar op. Albert-Jan? Webcam. Uh, Webcam ook nog. Ja, dan heb ik geen geluid onder. Nou, in ieder geval het uh, gedicht van de week. Kijk, ken er een uh, Duits liedje in volgens mij? Nou, moet je goed zoeken. Ja? Ja, heel goed oh, zoeken. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.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 Komt ja, dus ja, weer voorbij. Hè? Maar CFM gaat gewoon door. Ja, Uiteraard. Ja, hoor. Zo, zo dadelijk entertainment voor you na 5 uur. Ja. Met Rudy en Aldo, wat gaan jullie allemaal doen vanmiddag Rudy? Uh, we gaan uh, bellen met uh, Ron de Ridder in uh, Rudy's Nederlands hoekje. En uh, hij heeft een nieuwe single uit. We gaan met hem even babbelen. Favoriete plaat van een collega met vandaag een fantastisch nummer. Dat kan ik wel, uh, kan ik wel zeggen. We gaan jou bellen Rob. Mooi is hij hè. Mooi, ja, een is geweldige plaat. Ben je benieuwd uh, welk liedje het is? Je hoort het zo. Uh, Um, wat, zijn de wat zijn de favoriete liedjes van de Italianen op dit moment? Dus wat staat daar in de hitlijsten? En uh, natuurlijk uh, Popster Henry. En hij vertelt, ons wat, uh, hij vertelt ons wat er is gebeurd in de showbiz. En jullie zitten zo dadelijk van 5 tot 7. Ja. Kunnen mensen nog inbellen als ze het leuk vinden? Als ze het leuk vinden, altijd. 023 1967, 5730393 of 5731969. En als je onze ja. Beach Boys wilt zien, www.zfmzandvoort.nl Slash cam. Yeah. Ja. Onze eigen, eigen Beach Boys. Ik vind het wel leuk gevonden. Ja, ik ook. Dus nou jongens, veel succes. Dank je. En wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Rob, tot volgende week. Hoi. Nog even werk overleggen. Ja, dat gaan we meteen doen. Dat gaan we meteen. things just you swear and curse. When you're chewing on gristle. give a whistle. And this help things turn out for the best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 Kroon draagt de militaire Willemsorde voor zijn heldenmoed in Afghanistan. Hij was eerder commandant bij het korps kondotroepen. Marco Kroon kwam in opspraak omdat hij werd van cocaïnebezit. Daarvan is hij vrijgesproken. Kroon is wel veroordeeld voor handel in stroomstootwapens. Die veroordeling is voor defensie geen belemmering om Kroon opnieuw te bevorderen.